Er staat een rechterhand. Een hoorspel over Michiel Adriaansson de Ruit door Dr. P.H. Schreuder. Spelleiding, kom Klein. Na de maal ik daartoe door verscheidenen herhaaldelijk ben verzocht en gebeden heb ik mij daartoe gezet het loffelijk leven en dapper bedrijf van Michiel Adriaanson de ruiter luitenant admiraal van Holland en West-Friesland te beschrijven niet alleen voor de tegenwoordige maar meest voor de volgende tijden Ik ga daarmee aan werk aan dat rijk is van stoffen en vol van veranderingen, van voor- en tegenspoed. De zee helpt de ruiter, zoveel doenlijk is... in alle de delen en staten zijn levens, tevoorschijn brengend. Adriaan Michieltsson, dan, zijn vader... getrouwd met Adida Jansdochter dochter van Middelburg... voer eerst ter zee en werd daarna bierdrager in Vlissenen. Adriaan, kom je? De pot staat te tafel. Ben er zo straks. Deze ene hoepel nog om het vat. En de kinderster? Behalve Michiel. Waar oh, steekt die rakker dan? Hij kon ruim van de lijnbaan thuiswezen. Het zal wel alweer het oude liedje zijn: ranken aanrechten, vechten en smijten. En hij immer de voorste. Nou, Wacht die nergens toe met dat jong. En je soep ruikt goed, moeder. Tulips, daar zal hij zijn. Altjebeur! Altjebeur! Doe op. Het is Marie, Marie van aldernaast. Oh, Aldjebu, ik, ik. Wat is het, Marie? Heeft soms onze Michiel weer een losheid bedreven? Nou, wat sta je bedremmeld? Wat is het te zeggen? M Michiel, Michiel die. Nou, ga voort. Hij zit op de toren. Op, op de toren. Oh, is dat mogelijk? Op de... Ik kwam van de lijnbaan met nog een paar jongens. Een hele troep. We kwamen net van meester. Oh, die hem ook al ter deur heeft uitgejaagd. Laat haar nou vertellen. Oh. Nou, ze zeiden: wie durft de ladder op? Ja, van de leidekkers die stonden er nog. Ze waren net schaften. En toen zei Michiel, ik... Als ik het niet dacht. Ja, maar het was omdat ze zei je durft niet... Toen werd ik kwaad en ik vloog er tegenop. Maar, maar toen kwam de koster, die naire, u weet wel, die zo altijd zo gemeen in je oor knijpt als je in de kerk zit te draaien. En die zei, kom eraf, dan zal ik je een pak op je... Nou ja, nou ja, en, en toen... Nou, toen is Michiel allemaal hoger gegaan. Maar die gemeenerekte, die haalde de ladder weg. Nadere hemel. Ja, en toen wou hij een binnendeur achterna. En toen is Michiel helemaal tot in het haantje geklommen. En... Daar zit hij nou? Die dekselsche kwajongen. Je moet erheen, Adriaan. Je moet hem helpen. Het kind is nog maar tien. Als hij duizelig wordt. Laat hem daar maar rustig een uurtje langs zitten. Dat zal hem afleren zulke streken uit te halen. Nee, nee, Adriaan gaat er naartoe. Oh, die bliksemsaap. Dag aan dag is het tamme Dan dit, dan dat. En wat je doet of zegt, het is al te gaar boter aan de galg. Ah, oh, nou, ik zet de soep weer op het vuur. Waar ik het aan verdiend heb, ik weet het niet. Als u mij maar wil laten varen, ah, buurman. Ah, varen, varen, ja. Daar juukt zijn hart naar. Altijd weer is het varen, varen, varen. Als jij niet gaat, ga ik. We kunnen dat kind daar toch niet op de toren. Als die naar beneden valt. doe Adrian. Maar, de, maar dat er komt die. Wie komt? Michiel. Michiel? Waar kom jij vandaan? Van de... Van de, van de lijnbaan, vader. Regelrecht. Nee, we zijn... We zijn even bij de Jacobskerk wezen kijken. En daar is je buis gescheurd, hè? En je handen, laat eens kijken. Hm. Je handen en bloed. Van het kijken zeker, hè? Nee, vader. Gevochten, soms weer? Nee, vader. Kind, hoe ben je er afgekomen? Je vader wou net... Ik kon er mijn... toch niks aan doen dat die vuile koster... Hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Nou ja, wat dat hij aan de ladders te zitten? Die zijn toch zeker niet van hem? Tot de bovenste toe heeft hij weggehaald. Maar hoe ben je dan naar beneden gekomen? Gewoon een kapot getrapt. Moet die kosten maar betalen, het is zijn schuld. Anders was er toch zeker niks gebeurd. Maar kind, helemaal tot het haantje. Hoe, hoe hoog is dat wel niet? Je keek er zo lekker uit, moeder. Haast tot Engeland toe. Als ik mocht, ging ik iedere dag. Wat iedere dag? Stroop de broek maar af, dan zal ik je met een eind hout leren wat iedere dag mag. Hm. Je moeder de stuipen op het lijf jagen. Oh, Maria, als jij niks gezegd had... Oh, ik op... was bang. Als je gevallen was... Ik dan... val niet, flauwe meid. bemoei je je mee? Haal eens een stok uit de kuiperij, Arend. Nee, nee, Adriaan, toen nou. Sla hem niet. Wat geeft het? Wat geeft het? Dat zullen we wel eens zien wat het geeft. Wou jij die jongen maar de ene streek naar de andere laten uitrechten? Van school gestuurd? Klacht op klacht van meneer Lampsens? Streken in de lijnbaan? Hm... Straks wordt hij daar ook weggejaagd, en wat dan? Dacht je dat ik die stuiver daags niet kon gebruiken? Vooruit Arend, de stok. Die stok kan ik zelf wel halen, vader. Dat hoeft Arend niet te doen. Oh, slaat u nou niet, buurman. Laat u nou liever voor, voor jongen varen. Dat wil hij nou eenmaal, hè Michiel? Ik zal je wel helpen. Maar ik heb geen meisjeshulp nodig. Maar ik deug nou eenmaal niet voor de wal. Ik deug er niet voor. Ik deug alleen voor de zee. Wat weet jij van de zee? Ik ben toch altijd aan de haven. Ik hoor het ze toch vertellen. Van overal waar ze geweest zijn, van alles. Het leven aan boord is geen lolletje, als je dat maar verstaat. Het hoeft ook niet. Ik wil best werken. Dat kan me niet schelen als het maar op zee is. En meneer Lampsen zegt, ik kan me op een schip beter gebruiken dan in de lijnbaan. Daar komt toch niks mee uit, zegt hij. Zegt meneer Lampsen staat. Toe, vader, laat maar gaan. Dan hebben jullie geen last meer van me. Vader, toe. Moeder vindt het wel goed, hè? Hè, moeder? Dan zien we je misschien nooit meer terug, jongen. wel, moeder. Ik breng een mooie papegaai voor je mee. Of een aap in een kooi. Nou ja, of wat je maar wilt. En op zee kan ik niet in torens klimmen, vader. Kijk, vader. Daar ligt hij, De fortuin. Laten we hopen dat jij ook fortuin zult maken, Michiel. Ik zal echt mijn best doen, vader. Dat beloof ik. Op zee wil ik wel werken, hoor. Op zee wel. Zou je af en toe eens aan je moeder denken, jongen? Ja, vader. Een moeder is het mooiste wat een mens kan bezitten, jongen. Weet je dat wel? Ja, vader. Toen jouw grootvader, naar wie jij vernoemd bent... en jouw grootmoeder, nog in Bergen-op-Zoom woonde... hebben de soldaten hun boerderij in brand gestoken... Ik weet er zelf niets van. Ik was pas geboren en ik lag in mijn wieg gebakerd op zolder. Toen is mijn moeder, jouw grootmoeder, het brandende huis ingerend. En heeft me eruit gehaald. Ja, dat doet een moeder voor haar kind. Zou je daaraan denken, Michiel? Zou je maken dat jouw moeder zich nooit over haar zoon zal hoeven te schamen? Hm? Zal mijn best doen, vader. Beloof ik. En mogen God je beschermen, mijn jongen. Wilt u ze allemaal thuis nog van mijn gedag zeggen? Moeder natuurlijk. En Arendt. En de andere. En. Uh, en Marietje. Marietje? Nou, ik was eerst kwaad dat ze jullie verteld dat van. Me. Nou ja, dat ik op de toren geklommen was. Maar nou niet meer? Ze wou je helpen. Ik zal mezelf wel helpen, vader. Help jezelf, jongen. Dan helpt God jou. Maar zegt u Marietje toch van mijn gedag? Ik zal het niet vergeten. Daar heb je je sloep. Hier is jullie bootsmansjonge mannen. Het is een rakker. Denk erom. Er is een eindje touwgoed voor, Adriaan. We zullen dat varkentje wel eens voor je wassen. En wie weet, misschien brengen we hem als schipper weer bij je thuis. Of als admiraal van de vloot. <lacht> Ik ben voornemens mij tot mijn werk te dienen... van de zekerste bescheiden... dag- en gedenkschriften... en de bondigste bewijzen van oog- en oorgetuigen... die ik kan bekomen. De eerste jaren toen hij buitendienst van het land... de zee bouwde... daar ik het minste bescheid van vond... zal ik kortelijk overlopen. Wie kan er zijn? Ah! Oh. Senjeur Lamsens. Hoor ik goed, aatje, dat je zoon thuisgevaren is? Al oh, gevaren niet, senjeur. Gelopen als een zwerver die aan de huizen van barmhartige mensen zijn noodruft zoekt. Oh, maar, komt u toch verder? Ik wou hem wel spreken als het kom. Zo, jonge snuiter. Bekeerd van het zeemansleven. <laughs> Verlangend naar de lijnbaan als vanouds. Nee, senjeur. Van het zeeleven krijg ik nooit genoeg. En? Nog wat opgestoken op je reizen? Zo wat hier en geen, senjeur. Voor zover het mogelijk was. Lengte en breedte meten, de naald volgen, zeekaarten lezen? Oh, dat rooit er altijd allemaal van mee heen, senjeur. Hoe lang heb je nu gevaren? Twaalf jaar, senjeur. Eerst als matroos, toen als busschieter... en de laatste reis als onderstuur. Ken jij schipper Jochem Jansso? Hoef ik hem ken, senjeur. En hoe? Hij vaart over drie weken met de Groene leeuw. Wat denk je? Zou jij als stuur met hem willen varen? Stuur maar op de Groene leeuw. Wij dachten het zo. Jansson wil je hebben. En wat de schipper wijst, dat moet de reden maar prijzen. Nou, graag, sinjeur. Meer dan graag. Maar hij moet eerst flink eten en drinken, sinjeur. Hij is nog te zwak. Het waarsheid, moeder, in drie dagen ben ik weer de ouwe. Stuur op de groene leeuw. Dat sla ik toe. Van harte. Het schip wordt nu gekrenkt en schoongemaakt. Je regelt de zaken, maar verder met Jochem. Dank u, sinjeur. Dank u. Dat is de beste medicijn die u me brengen komt. Ik moet je zeggen, jongeman. Die eerste keer op de fortuin... Toen had ik er niet zo'n warme muts van op. Vast maar dat ik je kwijt wou op de lijnbaan. Dat was al. Nou, gemakkelijk was het niet altijd, senjeur. De matrozen aan boord slan harder dan de meester op school. Maar je hebt het geklaard. Dat is hoofdzaak. Ik hoop het te klaren, senor. Met Gods hulp. Je bent met lege handen begonnen. Dat Jochem Jansson jou hebben wil, nou, dat strek je door de heer. Nog een paar dagen opkalvateren en dan varen we weer. Waar gaat het heen ditmaal, senor? Groenland. De walvis waar. Mooi, daar ben ik nog nooit geweest. De hele wereld wil ik zien. De hele wereld. Ik kan er niks aan doen, Marie. De zee. die trekt harder als tien sleperspaarden. Ik begrijp het wel. Maar als ik ooit thuis bleef. Dan was het om jou. Om, om mij? Geef je dan echt wat, oma Michiel? Dat weet je wel, Marie. Ik om jou wel, zolang me heugt. Maar jij? Al zei ik het niet, het was wel zo. Zullen we trouwen, Marie, nu. Nog voor de groene leefvaart. Zou je dat echt willen? Vroeg ik het juist. Mijn ouders keuren het goed. Oh, de mijne ook. Dat weet ik al van tevoren. Wat we doen, Marie. Dan kan ik op zee aan jou denken als aan mijn vrouw. Zal je niet bang zijn als ik vaar? Ik ben een Zeeuwse, Michiel. Van aver tot aver. Zeeuwse vrouwen zijn sterk als het moet. In het jaar 1631, het 24ste zijns ouderdoms, Verbond zich de ruiter met zijn eerste huisvrouw, Maria Velters, die tien maanden daarna in het kraambed met het kind, Alida genoemd, overleed. In de jaren die volgden voer hij weer ter koopvaardij voor de heren Lampsens, als stuurman eerst, als schipper nadien. Van zijn wetenswaardige ontmoetingen willen wij er één geschiedenis Salé en Barbarije verhalen. Koopman, wat vraagt u voor dat stuk Engels laken? Dat is geprijsd voor zes schellingen de L. Twintig L is 120 schellingen. Ik bid u zeventig. Daarvoor kan ik het niet geven. Meer is het mij niet waard. Het is mij leed, maar dan moet het het mijne blijven. En toch wil ik het hebben. Dan zult u 120 schellingen moeten betalen. Nee, zeventig. Ik mag mijn meestersgoed niet onder de waarde verkopen dan zult gij uw schip niet levend bereiken. Ik ben nog nooit voor dreigementen gezwicht. Maar ik ben bereid u deze lap te schenken. Hoe? Gij hebt geen macht uw meesters goed te verkopen voor hetgeen ik bied... maar wel de macht het weg te schenken voor niets. Ik mag de markt niet bederven. Maar ter nood en om erger te ontgaan, het u schenken. Ik wens uw koopwaar niet te geven. Dan blijft 120 schellingen de prijs. En als ik nu uw schip en al wat erin is... neem en behoud... dan zal de hele wereld zien... dat men op uw woord niet mag betrouwen. Neem die man gevangen. Ja. Ben ik gevangen? Zo stel mij op losgeld. En ik zal zorgen dat men betaalt. Ik zal u leren, christenhond. Was ik op mijn schip. Ge zat zo niet op mij spreken. Boeit hem en leid hem weg. houd. Hij ziet dat het mij ernst is. Nu voor de laatste maal. Wilt gij het laken voor 70 schellingen geven? Nee. Gij blijft weigeren. Zo goed als gij blijft weigeren ten geschenken te ontvangen. Breng hem hier. Ontboeit hem. Het is jammer dat gij een christen zijt. Maar een christen die trouw en kluk voor zijn meesters is. Hier zijn 120 schellingen. Leg uw hand op mijn borst. Ik leg de mijne op de uwe. Dit is ontsteken van vriendschap. Niemand doet deze man die mijn vriend is... enige moeilijkheid of overlast aan. Ieder bewijs hem alle hulp. Deze man is trouw. Zijt gij dat allen zo het pas geeft ook aan mij? Zij dat die tijd? was de ruiter bij de moren zo hoog geacht... dat zij bijna met geen andere schippers wilde handelen. En als hij kwam, was hij zijn waren zo draakwijd... dat hij somtijds twee reizen kon doen tegen een ander één. Wat zijn meesters meesterslampsens zeer gevallig was. Is Schipper de ruiter al gekomen? Hij wacht, sinjeur. Laat hem binnen. Ah, Schipper. Kom maar in, Ga zitten. Ga zitten, schipper. Senior Lambsens heeft naar mij gevraagd. Ik wou wel eens rustig met jou praten, de ruiter. Hoe lang ben je nu van boord? Omtrent een half jaar, senior. En? Bevalt het? Wat zal ik zeggen, senior? Men kan een schip beter aan de wal vastmaken dan een zeeman. Het is dat ik weer omgetrouwd ben. Met de weduwe van Jan Paulson. De vrouw is bang voor de zee... ...daar ze haar eerste man op verloren heeft. Ik begrijp het. Ja, ik begrijp dat. Versta mij goed, de ruiter. Ik spreek nu niet met je als Lamsens de reeder en koopman... ...maar als Lamsens het lid van de Zeefse Staten. Er is zojuist vergaderd. De tijden zijn ernstig. Onrustig en bedroefd. Engeland? Die koningsmoord, Cromwell wel. Hij heeft de Staten doen aanzeggen dat alle Engelsen... De Hollanders niet zullen toelaten een oorlogsvloot in zee te houden. Dat dat een recht is dat zij boven alle volkeren hebben verkregen. Dat hun de heerschappij over de zee toekomt. Dat zij niet zullen gedogen daar een andere vlag te zien vliegen dan de hunne. Hier is het stuk. Een onverdraaglijk stuk. Juist zo oordelen hun hoogmogenden. Al willen zij een oorlog zo doenlijk vermijden. De vloot is niet gereed. Hoeveel schepen zijn niet onttakeld, verkocht of opgelegd? Er is geen manschap. Maar moet het ook beduiden. Er is geen eer van de Nederlandse vlag. Dat verhoede God. Moet het beduiden. Wij laten onze koopvaders visiteren... en onze haringbuizen opbrengen zoals geschiet is, de ruiter. Zoals geschiet is. Nee, maar had ik het voor het zeggen. Daar moet ik je hebben, de ruiter. Juist daar. Want de staten van Zeeland hebben mij opgedragen... jou te vragen als vicecommandeur... het bevel op je te nemen van het Zeeuwse Mij? Is dat zo vreemd? Komt dat mij toe... Wie heeft groter bekwaamheid om het land die dienst te doen? Maar er zijn anderen. Maar weten de wet. Hij kan bij beste van Tromp en de hoofdvloot niet worden gemist. Nee, de ruiter. Als goed burger mag je je nu niet zoekmaken. Maar het is nog geen oorlog, seigneur. Wij hebben een ontvangen van Tromp. Hij is slaas geweest met een aanskade van bleek. Uit wat grond? Dat Tromp wel de wimpel, maar niet gauw genoeg de vlag heeft gestreken. <laughs> Dat is Tromp. Op en de op. De raadpensionaris had meer voorzichtigheid gewild. Er is een grotere toervloot uit de wachten. Die moet beschermd worden en geconvoyeerd. Dat is de taak die jou is toebedacht, ruiter. Senjeur, rechtuit gezegd. In mijn hart ben ik het gans ongenegen. Ik weet hoe de zaken staan. De vloot is slecht. De admiraal zijn twist. De hoogmogende verdeeld. Het zeevolk onbekwaam. Wat moet men dan beginnen? Wat ik voel is niet aan tegenheid en bekommernis. Maar de Republiek vraagt het, de Ruiter. Geef mij tijd tot beraad, jeugd. Ik moet dit overleggen. Het is mij leed, de Ruiter. Maar er is geen tijd. Wat ons aan schepen ten dienste staat, is al op vaart naar de wielen. Het wachten is op de commandeur. Het is maar om één tocht te doen, de Ruiter. Wij kennen elkaar. Hoeveel jaren heb jij voor mij gevaren? Ik weet, het is zwaar wat ik van je eis. Maar het land leidt last. Het doet er een beroep op jou. Mag jij dan weigeren? Daar is mijn hand, senjeur. Ik zal gaan. Maar weer aan schrijfhandeling gaan, maar weer aan schrijf aan de Staten. Steeds weer hetzelfde. Hoe zal ik het stellen, commandeur? Schrijf dat wij in geen kleine verlegenheid zijn. Dat twee schepen elkaar zo hard in de boeg zijn gezeild... dat het ene is gezonken en het andere mastloos naar Laveren gesleept. Dat ik voor de dertig zeilen die mij resten... tien kloeken goede schepen wenste te hebben... Dat de onze te weinig en te licht geschut voeren en geen volk genoeg hebben. Nou, heb je dat? Ja, commandant. Schrijf dat van de 70 man van de Hector van Troje niet meer dan vier of vijf ter roer kunnen gaan. Schrijf dat de Engelse vloot uit 40 oorlogsschepen bestaat en daaronder twaalf van de grootste soort en nog vijf branders. Dat wij zijn belemmerd met 60 koopvaarders en dat wij het met Gods hulp hopen te klaren. De uitkijk meldt een vloot aan de ene Commandeur, zuid zuidwest ter hoogte van Pleimuiden. Dat moet Eskiel zijn. Geef een schot af en laat de witte vlag hijsen voor de kruisraad. Laat de uitkijk de zeilen tellen, en mij melden. Twijf! Meneer de kapiteins, u zijt allemaal mannen van ervaring en goed zeemanschap. Daarop doe ik een beroep. Onze vloot is klein. Maar het is mijn mening dat zij tegen elke vijandelijke vloot slag moet leveren. Mijn berichten zijn dat Tromp het smaldeel van Blake nog vasthoudt. Wij moeten beletten dat Blake en SQ zich verenigen. Bent u dat eens? Hoe denkt u met de koopvaarders te doen? Ik denk met uw instemming de vloot in drie escaders te delen. Het rechts onder u, vicecommandeur van de brug. Het slink onder u, schout bij nacht van Het midden onder mijzelf. Elk escader neemt twintig koopvaarders onder zich. Dat is geen kleine last, commandeur. Geen kleine last, nee. Maar het moet. Het is niet gering wat wij gaan ondernemen. Dat weet ik zo goed als gij. Maar het moet. En het kan. ...als niet ieder op eigen gelegenheid strijdt. Wat meent u met op eigen gelegenheid? Mannen, laat ons recht uit zijn. Wij kennen elkaar nog te weinig... ...dan dat ik recht zou hebben op uw vertrouwen. Maar ik heb de koopvaardij geleerd... ...dat de slag niet wordt gewonnen scherp tegen scherp. Schip tegen schip. Maar met de vloot als geheel. Mij hebben de heren Staten in last gegeven... ...deze vloot te leiden... Volg dan mijn bevelen. Houd mijn seinen in het oog. Kapitein Pauls commandeert de Neptunus. Ik commandeer op zijn schip de vloot. Misschien is dit nieuw... ...maar de ervaring heeft mij geleerd dat het zo beter is. En ons eigen beleid? Ik vertrouw dat uw beleid ook het mijne zal zijn. Maar mocht het afwijken... ...bedenk dan dat ik in uw midden alles zal overzien... En dat mijn enige doel is u te leiden naar de overwinning. Wij gaan het samen proberen, mannen. En God geef er zijn zegen op. Gevecht voor het vaderland en de vrijheid van de zee. Laat ons elkaar daar de hand op geven. Ja. De uitkijk meldt meer dan veertig zelen, commandeur. Dan gaat het erop aan. Mannen, houd mijn vlag. En het zal waarachtig wel gaan. De uitkomst van de scheepstrijd bij Pleimuiden, de 26 augustus 1652, leerde de Engelsen dat hun wapenen niet onverwinnelijk waren. Want Eskiel, die drie van zijn beste schepen en 1300 man verloor, moest zich binnen Pleimuiden bergen, terwijl de ruiter, tot een klaar bewijs zijn overwinning, zee hield, niet één schip en slechts 60 man verloren hebbende. Des andere jaars, 1653, werd de Ruiter bijzonder verzocht dat hij ter vergadering der heren Staten van Holland zou verschijnen. Verzoek de commandeur Michiel de Ruiter binnen te staan. Mijn heer de Ruiter, hun edelgrootmogenden hebben u hier bescheiden om u te betuigen de aangenaamheid en het contentement dat hun edelgrootmogenden hebben geschept in uw goede en getrouwe diensten dan landen gedaan en bewezen en wie over de mannelijke dapperheid en het goed beleid in de tegenwoordige oorlog met de Engelsen in vier verscheiden gevechten tegen de vijand betoond. Over en ter zake van dien wensen hunne edelgrootmogenden u te prijzen en te danken. Gelijk bij deze geprezen en bedankt wordt. Waarmee de hunne edelgrootmogenden u op uw aanstaande expeditieën de zegen van God almachtig toewensen en u de dienst van het land bij continuatie recommanderen. Ik zal er streven, mijn heren, ook verder mijn eer en eed maar behoren te betrachten. Mag ik u dan nog een ogenblik in mijn kamer verzoeken? Gaan, meneer de Wit. Zo, nu de officiële zaken aan kant zijn, nog een paar woorden eruit. Graag, meneer de Wit. Er zijn ook een paar zaken die ik met geen stilzwijgen kan bedekken. Spreek recht uit, mijn vriend. Ik heb mij meermalen moeten beklagen over de toestand van Slans vloot. Ik heb geen lust meer die verder te dienen. En mijn beste, wat wilt ge? Vijf admiraliteiten die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Kooplui, die alleen aan de handelsvloot denken. Zuinigheid die tot kortzichtigheid is verworden. En daardoor de Engelsen onze meesters en meesters van de zee. Wat dit land ontbeert is een sterk gezag. Deze provinciën zijn niet één respublica, maar iedere provincie is een soevereine respublica. Dat is wat mij met zo'n grote bekommernis vervult, eruit Ruiteren. Wat ik, zoveel als in mij is, zal trachten tegen te gaan. Geef ons meer en betere schepen. Zwaarder kanonnen. Zorg dat er bij de vloot altijd ammunitieschepen zijn, met kruiden en met kogels. Zorg dat de mannen iedere maand soldij ontvangen... Dat er wel bezeilde hulpschepen zijn met water en bier om in nood te gebruiken. Dat is het minst wat wij vragen. En dan nog, dat er streng wordt opgetreden tegen lafhachtige kapiteins... die in het gezicht van de vijand zich pogen te verdonkeren. En wie zou men het bevel van die nieuwe vloot moeten opdragen? Dat staat niet aan mij te beslissen. Witte de wet? het zeevolk mag niet. Evatsen, die is voor alles zeeuw. En wordt door hun hoogmogenden van Holland niet gewenst. Ja, trek uw schouders maar op, zo staan de zaken. De ruiter wellicht. De ruiter wil niet. Wat? Nee, oprecht, meneer de Wit. Ik ben maar kapitein. Bij Pleimuiten en elders had ik het geluk met mij. God heeft onze kloekmoedigheid gegeven... en zo hebben wij de overwinning bevochten. Maar het opperbevel... nee, dat zou ik niet wensen. En dat komt mij niet toe... Dan, na zoveel zwervens heb ik wel rust verdiend. Ik ben 46, meneer de Wit. Luister, de Ruiter. Ik ben bereid u gans vertrouwelijk mijn plan te ontvouwen. Van uw discretie ben ik verzekerd. Ja, meneer de Wit. Ik bevorder dat de drie Hollandse admiraliteiten... ieder een vaste vice-admiraal zullen benoemen. En dat de admiraliteit van Amsterdam u zal kiezen. Maar... Tegenover uw bereidheid stel ik de mijne... ...dat uw eisen zullen worden ingewilligd. Ik ben geen zeeman, maar ik, ik wil van u leren. Ik wil naar u luisteren. Ik, ik wil mij op u verlaten. En het bevel van de vloot? Wij denken aan Wassenaar van Opdam. Ja, hij is kolonel bij de ruiterij. Maar Menk en Bleek zijn ook uit de dienstenvelden voortgekomen. En ere wie ere toekomt... ...zij hebben de Engelse vloot geen kleine diensten bewezen. Op Dam ziet u graag en zijn zij, de ruiter. Er is dus al over mij beslist. Wie u kennen... ...weten dat ge uw plicht zult doen, de ruiter. Vice-admiraal van Holland en West-Friesland. In 1666... Gedurende de Tweede Oorlog tegen de Engelsen leidt de Ruiter in de Tweedaagse Zeeslag, door Cornelis Tromp in de steek gelaten, een eervolle nederlaag. Op de wielingen wacht hij Tromp af. De sloep van de heer Tromp is langs gekomen, admiraal. Laat hem hier komen, dadelijk. Nee, niemand hoeft weg te gaan. Wat ik Tromp te zeggen heb, mag het hele vaderland horen. Zo, meneer Tromp. Eindelijk. Het is minder uitgevallen dan wij hadden verhoopt. Minder uitgevallen? Door wiens schuld? Niet door de mijne. Het was uw plicht en taak u aan mijn vlag te houden. Ik heb het eskader van Smits vervolgd en verjaagd. Zonder opdracht. Maar ik althans heb een overwinning behaald. Anderen niet. Dat is uw wraak, nietwaar. Dat hunne hoogmogende mij het bevel hebben... Gegeven en niet u. Dat steekt u in de krop. Dat heet ik liegen. Zoals ik hier voor u sta. Gij. Gij zet een vechtersbaas. Geen vlootvoogd. Al wat gewild is de vijand op het lijf zetten. Zonder orde. Zonder tucht, Als een zeerover. Wees voorzichtig met uw woorden, de ruiter. Wat is u aan Slans welzijn gelegen? Als u maar met een dolle kop kunt voortvaren. Schiet rechts en links. Wat is er bevel voor u? Omdat ik met een kleine macht een overwinning heb behaald... En gij met een grote nederlaag hebt ontvangen. Daarom spreekt ge zo. Schelm! Daarover zal de krijgsraad oordelen. Krijgsraad of niet? Ik sta in mijn recht. Mij wordt een overwinning niet gegund. Dat is heel de zaak. Van boord! Hansvot! En dadelijk! Voor ons samen is hier geen plaats. En zolang ik leef, zal geen tromp een voet op de zeven provinciën zetten. Goed, ik zal gaan. Maar als ik geen genoegdoening krijg ben ik buiten staat het vaderland verder te dienen. Op zulke diensten als jij verleent... stelt het vaderland geen prijs. Nu is het uit, Ruiter. Niemand kan mij mijn overwinning ontstelen. Ook jij niet. Jij met je nederlaag. Jaagt hem voor zijn van Niemand legt een hand aan mij. Ik zal gaan uit vrije wil. Niet anders. Begrijp dat goed, de Ruiter. Niet anders. Ik ben nog nooit voor een overmacht geweken. De staten van Holland, in achten genomen dat de luitenant-admiraal Tromp na demonstratie van zo grote verbitterdheid tegelijk met de luitenant-admiraal De Ruiter... niet gelaten kan worden in amplooi zonder slanswelvaren lands welvaren ten uiterste te doen periculeren, hebben verstaan dat de commissie aan de voornoemde Tromp zal worden ingetrokken. Het is mijn leed de ruiter dat wij zo streng met Tromp moesten handelen. Hij verdiende niet anders. Ach, hij kan niet gehoorzaam. Maar vechten kan hij wel. Als u meent, meneer de Wit, hem beter te kunnen gebruiken dan mij... dan is hier mijn gebiedstok. Niet zo kietelig, mijn vriend. Op dit stuk ben ik kietelig. Ik herken het. Ik betreur Tromp's afwezen juist nu... omdat ik over een zaak van gewicht wilde beraadslagen. De besprekingen over de vrede verlopen te traag. Ik, ik wil de Engelse koning dwingen toe te geven. Op wat wijze? Een pistool vlak op zijn borst. Een aanval op zijn vloot op de Medway. Op Chatham. Op Londen zelf. Ja, kijk maar bedenkelijk, mijn waarde. Toch zal het moeten geschieden. U weet. Ik ben een zeeman. Ik moet water onder mijn schip voelen. Geen ondiepte. Geen banken. Geen rotsen. Mijn plan is politiek. Niet militair. Maar ik zal het moeten volvoeren. Een man als Trump zou er naar hunkeren. Zwijg mij toch van Trump. Ik ben geen vechter van nature. Mij wordt een vloot toevertrouwd. En ik ben verantwoordelijk voor mijn schepen en mijn manschap. En als uw overheid dat u een last geeft. Dan zal ik mijn overheid gehoorzamen. Zoals ik altijd heb gedaan. Maar de verantwoordelijkheid behoud ik. Laat ons de zaak bezien, de ruiter. Mijn broer Cornelis is bereid met u te gaan. Ik kan niet gemist worden. Hier, hier is de kaart. Hier de Medway, het Thames, het Fort Sheerness. Het kasteel Upnow. Hier liggen batterijen waar de medway met een ketting is overspannen. Men zal geducht met stroom en tij moeten rekenen. Men zal met alles moeten rekenen. Maar het allermeest met geheimhouding. Geheimhouding? Wij weten uit berichtgevers dat vele Engelse schepen zijn onttakeld en de bemanning verlopen. Kwam de Engelsen iets ter oren. En werd een hachelijke onderneming nog hachelijker. Want hachelijk blijft zij, meneer de Wit. Laat ze hachelijk zijn, daaruit Als wij maar weten dat ze noodzakelijk is voor een eervolle vrede. U zult de zware fregatten niet kunnen gebruiken. Dan he? nemen we lichtere schepen. Er zullen landingstroepen nodig zijn. Goed zo, dan nemen we die mee. En Branders, het geringe diepgang. Vijf, tien. hoeveel zijn er nodig? <laughs> Waarom die glimlach opeens? Er is in een jaar of twaalf heel wat veranderd, meneer de Wit. U weet naar ijs van zaken te handelen. Maar als ik bedenk hoe we twaalf jaar geleden moesten bedelen... ...om het geringste. En nu? Nu kunt ge in zekere zin eisen stellen. Ja, stel ze gerust. Wat nodig is om een treffelijke zegen te behalen moet geschieden. Men zal de gelegenheid der sterkte en batterijen moeten uitvorsen. Men zal nauwe kennis moeten dragen van stromingen en ondiepte. Ge begint toch iets voor de onderneming te gevoelen, bespeur ik. Men zegt wel van u, meneer De Wit... Dat je iedereen met wie je spreekt dat uw mening weet te brengen. Daar is wel wat van aan. Niet iedereen, mijn waarde. Maar wel hen die het even goed met het vaderland voor hebben als ik. 1667 voor Chatham. Ook in het gezicht van de vijand moet het recht zijn loop hebben, meneer de wet. Kapitein Van Brakel, sta binnen. Meneer de Reuwaard heeft u vragen te stellen. Wij kunnen kort zijn. Van Brakel, kent u het verbod matrozen aan land te laten gaan? Ik kende het. Bent u kapitein van het fragat de Vrede? Dat ben ik. Heeft u gisteren een sloep met matrozen laten afgaan? Dat heb ik, maar ik meen de... Genoeg, dat. U wordt in hechtenis genomen. Terug in het vaderland. Zal de admiraliteit van Rotterdam. Wie daar? Een sloep langs zei admiraal. Een tijding die geen uitstel kan leiden. Laat de man binnen. Admiraal. Wij vorderen niet. Die rivier is te nauw en te ondiep. Veefregatten zijn al aan de grond geraakt. Wat moeten we? Ik zal een paar lichtere schepen de anderen doen inzeilen. Onze schepen zijn al zo schendig getroffen en doornageld. Ze kunnen het niet langer houden. Dan is spoedig ingrijpen noodzakelijk eruit, hè? Laat mij het doen, admiraal. Geef mij de kans. De vrede is maar een slecht fragat en licht gemonteerd. Laat mij de anderen voorbij zelen. Eén van mij ons aan boord leggen en een paar aanbrengen. Laat mij het proberen. Ik wil mijn misslag met dapperheid uitwissen. Gun mij die kans. Meneer de Rubert. Ik stem in. Heza. Uh, dan gaat het er voor langs. Ik heb nooit zo'n lust gehad om aan te beten als u. Laat Van Rijn u volgen met de pro -patriaar. Van Brakel hield woord zeilende met grote onverzaagdheid vooruit... zonder een schot te schieten... hoe men ook op hem kanoneerde. Toen gaf hij het Engelse schip de lage... en het aan boord klampende... heeft hij het in een ogenblik veroverd. Van Rijn hem volgende... zeilde recht op de ketting aan... zodat ze brak... legde het tweede schip aan boord... hechtte zijn dreg vast... en stak er de brand in. Zo leidde manhaftigheid tot een overwinning... waarover gans Engeland stond als voor het hoofd geslagen... en die de vredehandel meer vorderde dan honderd samenspreek. 1676... De admiraliteit van Amsterdam. Ja, dan... Meneer Heren, wij hebben de luitenant-admiraal-generaal van Holland en West-Friesland in ons midden. Laat hem zeggen hoe hij ons plan beoordeelt. Meneer Heren van de admiraliteit, ik versta dat het juist is de koning van Spanje en onze gemeene krijg met Frankrijk te steunen. Met hoe grote macht evenwel. 18 schepen van oorlog, zes snouwen, vier branders en twee behoeftschepen. Meer niet. De Spaanse zeemacht in de Middellandse Zee zal zich daarbij voegen. Daarop kan men weinig staat maken. Gemeent, De Fransen zijn kloeke zeelui en hebben zware schepen. De Spanjaard is sneller met beloften dan met daden. Het is twee vloten jegens één. Wat wilt ge? Met wat meer getal van zware schepen zou men meer verrichten. Gij slaat de Spaanse laag aan. Ik ken ze, meneer Valkenburg. Hebt gij niet een te klein gevoelen van hun macht? Hebben de heren niet een te klein gevoelen van de Franse macht? Gij hebt dus bezwaren. Die moet ik hebben, als ik uw plannen hoor. Aan een grotere vloot zijn hogere kosten verbonden, meneer de Router. Men bevecht geen overwinning zonder dat ze geld kost, meneer Valkenburg. Meer geld heeft de admiraliteit niet ter beschikking. Dan is dat afgenomen. Maar is dit wel de zaak? Of moet ik denken dat gij nu, in uw oude dagen, de moed laat vallen? Nee, ik begin de moed niet te laten vallen. Ik heb mijn leven veil voor de staat. Maar het is mij leed dat de heren de vlag van de staat zo veil hebben. Nee, nee, meneer de Rater. Zo moet gij het niet zien. De admiraliteit verzoekt u, niet tegenstaande uw inzicht ten tegendele, te zee te gaan met de vloot die zij u aanbiedt. De heren hebben mij niet te verzoeken, maar te gebieden. Wij kunnen u niet meer meegeven. Dat dient gij te verstaan. Wij kunnen niet. Al werd mij bevolen, slansvlag op één schip te voeren, ik zou daarmee te zee gaan. Daar de heren hun vlag betrouwen... Zal ik mijn leven wagen? Wij zijn u dankbaar, meneer de Ruiter. Wij wensen u vaarwel en geluk op uw reis. Nee, nee, nee. Je had moeten weigeren, lieve man. Ik moet mij onderwerpen aan het goedvinden der Heere Staten. Maar je bent ziek. Geweest. Coliek en het graveel. Daardoor kan je je toch van die opdracht ontslagen? Nee, nee, nee, nee. Ik zal die toch doen. Al zou men mij naar het schip moeten dragen. Het is voor het eerst dat ik waarlijk bang ben. Bang ben ik niet. Maar, lieve vrouw... Ik zal niet weerkeren. Michiel, mijn man. Als ik adieu zeg... Dan is het adieu voor eeuwig. Maar waarom? Ik voel het. Is het omdat de zeven provincie mijn schip niet zal zijn? Ik ben met de eendracht niet ingenomen... Maar heeft niet ieder een sombere gedachten bij tijd en wijle? Maar ik heb je nooit zo bekommerd gezien. Hoe en waar ook. Wij zijn in Gods hand, Anna. En ik moet de dienst van het land betrachten. Dat de vreze der zijnen niet zonder reden was... heeft de uitkomst der zaak sedert geleerd. De heer de Ruiters stond op het zonnedek... als een kogel het voorste deel der linkervoet wegnam. Ook waren de pijpen in het rechterbeen... met grote vermorzeling aan stukken geslagen. Admiraal! O, oh, admiraal! Help! Help jongen! De is het raak! Kom dan toch, mannen! Kom dan toch helpen! De chirurgijn! En één man! Dat zal voldoende wijzen... Heer, bewaar vloot doe oh, dat ik hier zo liggen moet. In deze staat droeg hij nog zorg voor de gekwetste matrozen. En beval dat men op hun wonden goede acht zou geven... en hun alle gemak aandoen. Hoe zijn uur meer naderde, hoe meer hij God bad... Om een zalig einde, tot hij de geest gaf met een zachte en geruste uitgang, de 29e van april des jaar 1676. Dusdanig was het leven van de heer Michiel de Ruiter. Zijn kloekmoedigheid en voorzichtigheid zijn in zeven oorlogen veertig gevechten en vijftien grote zeeslagen aan vriend en vijand gebleken. Schranderheid van verstand, rijpheid van oordeel en kracht van heugenis waren de werktuigen van zijn beleid daar zijn dapperheid op de zeil ging. Op zijn tombe in de Nieuwe Kerk te Amsterdam leest men Hier rust de held. Er staat een rechterhand, de redder van het vervallen vaderland, die in één jaar twee grote koninkrijken tot driemaal toe de trotse vlag deed strijken. Het roer der vloot, de arm daar God doorstree, door hem herleeft de vrijheid. ...en de vrede U hebt geluisterd naar... ...Der Staten Rechterhand. Een hoorspel door Dr. P.H. Schreuder. De rolverdeling was als volgt. Michiel Adriaanszoon de Ruiter... John de Vreese. Michiel zoon als jongen Hans Croisset. Adriaan zoon, zijn vader Rien van Noppen. Aaltje Jansdochter, zijn moeder Eva Janssen. Maria Velters Nora Boerman. Cornelis Lampsens Orizant, de Zand van Salé Jan Apon. Andringa de Ruiterschrijver Johan Wolder. Johan de Wit Jan van Ees. Cornelis de Wit Rob Gerards. Cornelis Stromp, Paul van der Lek, Anna van Gelder, de Ruiters derde vrouw, Miek van den Berg, Valkenburg en spreker, Robert Sobels, Gerard Brandt, de Ruiters biograaf, Louis de Bree. De spelleiding had komen klein.